Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Zaanstad Zuid en Zaandijk. 2 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Wel een beetje een serieuze lading, deze song van uh, niemand minder dan Stevie Wonder. Ik heb hem gisteren eigenlijk uh, min meer, meer of meer gedeeld op mijn eigen Facebook pagina, Maar dat had natuurlijk ja. alles te maken met het feit dat ik jarig ben geweest. Kijk, er is een bestelling binnengekomen. Ja, dat... Uh, <laughs> Um, goed, wat gaan we doen in het uh, tweede uur? Uh, terwijl uh, de heer Van Buringen iets uh, voor zijn inwillige mensen aan het uh, doen is. Uh, maakt niet uit. Maakt ik niet uh, uit. ik uh, geef het in ieder geval, uh, ga ik het, uh, het even doornemen wat uh, hier in het tweede uur uh, op stapel staat. Sowieso straks, uh, een beetje verderop in dit uur, het, uh, de aandacht voor de wedstrijd. S.V. Zandvoort tegen Purmerstein. Want daar wordt natuurlijk gevoetbald. Het is een thuiswedstrijd. Dus uh, kunnen we Joop van Ness straks lastig vallen. Dat ja, Zo'n beetje, zo beetje rond uh, tien over half vier. Hè? Dat was een beetje de planning, geloof ja. ik. Ja. Uh, maar daarvoor hebben we natuurlijk om half vier nog de evenementenagenda. Dus, uh, dus dat, dat gaat... Uh... Ja, er gaat weer veel gebeuren in het antwoord. Ja? Ja, heel veel. Oh. Nou ja, goed. Uh, dat moeten we nog even bij elkaar uh, schrapen. Maar dat, uh, dat lijkt mij ook uh, niet al te veel uh, problemen. Ik uh, denk dat ik iets heb klaarstaan. Nou, als Robbie Harms dat hoort, dan, uh, dan uh, zegt hij... Wat? Ik ben allemaal niet dus ziek. Ik kom nu uh, meteen naar de <laughs> studio. studio. Dus uh, dan, uh, dan zal ik even laten zien uh, dat ik ook uh, gewoon nog uh, plaatjes kan draaien. Um, Stevie Wonder hadden we net. Dit is ook weer een uh, echte uh, ouderwetse klassieker... zoals de heer Harms heel erg uh, leuk uh, kan, uh, kan introduceren. Namelijk Starpoint en Objective en hier op, op mijn... En op Radio. Juist, Ja. ik zit even dat niet opletten ja. ja nee dat is een kwestie van even niet opletten en uh, vervolgens uh, gebeurt er van alles en nog wat en dan uh, denk ik ja, zit er iemand uh, gewoon te schaterlachen gezien leiden Want, uh, die uh, die ja. denkt hey, uh, koper je zit gewoon niet op te letten ja maar goed het, uh, het, de titel van deze song heet objective of My desire is van starpoint zeg je dat wat Nee, waarschijnlijk niet hè? Het Want, nummer is, wel. Ja, het nummer wel. Nee, nee, nee. Het zijn uh, oude witse dance classics uh, die, ik, uh, die ik heb staan. Uh, nou ja, uh, dan uh, gaan we nog even vrolijker verder met, uh, met de muziek draaien. Het was de bedoeling dat ik uh, uh, uh, gewoon een blokje van twee. Maar dat doe ik, uh, dan doe ik dat nu. Hè? Dus, dus dat is niet zo'n uh, zo ramp, uh, eerlijk gezegd. Nee, nee, nee. Nee. Uh, ook een uh, discotheek klassieker, uh, eerlijk gezegd. Hier ja, ging ik nogal een beetje te gek op. Van uh, The Talking Heads en Slippery People. We passen nog steeds op de winkel die Zandvoort op zaterdag heet. En ik moet er ook bij wel zeggen... een leuke winkel. Ja, het is wel een leuke winkel, maar we moeten er ook zorgvuldig mee omgaan. Ja. En er zijn alweer mensen die zijn ontzettend geschrokken van die selfie van mij. Die ik ja, de... ja, ja, ja. En dan zie ik nog een beteuterd gezicht. Nou, een half beteuterd. Nee, toch enigszins een vrolijk gezicht van Roy van Buring een beetje op de achtergrond. Maar goed... Uh, dat, dat af en toe, die sociale media, dat moet je een beetje met uh, zelf bevlekken, moet je dat uh, kunnen doen, toch of niet? Ja joh, een beetje uh, een lol van in het leven. Uh, ja, in zien, uh, ja, ja, we gaan zo direct natuurlijk de evenementagenda ja. doen. Uh, zitten er nog interessante dingen tussen waarvan we kunnen zeggen, nou daar moeten we naartoe? Ja, zeker weten. Ja. Wil ik al in het midden houden. Oh, Daarvoor is uh, een uh, uh, Oké, okay, dus uh, <laughs> hij geeft ons niks prijs. Nee. Eigenlijk zou je bijna zeggen... Uh, van, uh, van nou, dat, dat zou wel mooi zijn. Uh, je had nog iets... Uh, wat jij uh, graag uh, nog zou willen, willen, willen doen. Uh, iets met uh, Thomas Bergen. Uh. Ja... Waar, waarom Thomas Berger? Nou, ik vind Thomas wel een hele leuke gast, hoor. Ja? Hij heeft opgetreden tijdens Yves Berens nodig uit in het dorp. Hij doet mee aan uh, Expeditie uh, Robinson. Ja? Waar hij het op zich echt heel erg leuk doet. Mm -hmm. En uh, ik weet niet of je mijn schuif al open hebt staan. Uh, uh, ja. Die staat nu open? Oké, okay. ja, maar hel dus zet even, hem een heel eventjes uh, ja, dat terug. Dat hoor ik. Dat hoor ik. Hij loopt al. Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh. Dat uh, wat een dan, wat pruture, dan. Dat ja. is Zoiets als. Mwa, mwa, maar, maar goed, ja, mij is nu uit. Ja. En uh, als wij ons mond houden. Ja. Dan heeft, uh, ja, heeft uh, Thomas. Uh, ons even wat te zeggen. Ja, nou, we eens even horen. Hallo, mijn naam is Thomas Bergen. En ook ik ben te horen op ZFM. Duidelijk. Mijn tranen weer. Elke avond is een gevecht. Mijn Ik het nummer eigenlijk ook uh, nog uh, laten horen tijdens Eve uh, Berendsen. Uh, nee, want toen was hij nog niet uit. Hij kwam een week later uit. Oh, dus We hij hadden heeft wel een de... leuk interview met uh, Thomas. Toen. Jij. En, ja, ik. Uh -huh. en, uh, en, uh, en toen. Dat kwam heel mooi mee in elkaar over. Expositie Robinson begon. Zijn nieuwe single kwam uit. En toen hadden wij dat interview. Nou, dat vond ik echt leuk. Ja, uh, want uh, deed je denk ik ook nog een beetje denken aan uh, de vrienden van Sandvoort uh, live uh, op, uh, in juni. Ja, dat was wel een, een dag. Hè? Ja. Dat is een van mijn hoogtepunten geweest uh, van het jaar. Ja. En uh, Om het te presenteren, maar ook om het radio eromheen te doen. Mm -hmm. En ik hoop gewoon dat het komende jaren alleen maar meer gaat worden hier bij de radio. Maar ook wij, bij, in Zandvoort, waar wij gewoon als radiostation bij moeten zijn. Uh, logisch, want ja. we willen de stem van het, uh, van het Zandvoortse zijn. Dus ja, dan, nou, dan lijkt mij dat wel Vooral luidt. het geluid, hè. Het geluid van Zandvoort. Ja, inderdaad. Uh, het goede nieuws is uh, dat wij er volgende week uh, met ijs en wederdienen de weer zijn. He? Ja, gezellig. Uh, gezellig. Dat is een wij, goed idee. Uh, de vervangers voor uh, het, uh, winkel. De, de winkel. De die, die winkel uh, die we dan netjes uh, proberen achter te laten. Ja. Dus, sorry, ja, ik, maar het is uh, tijd voor de agenda. Dat lijkt mij ook, dus ik uh, geef even het uh, woord aan jou. Als, ja, als de agenda. We hebben echt uh, natuurlijk uh, best wel een uh, flinke agenda te doen. Want in de winter en in de herfst gaat gewoon Zandvoort door. We zijn een geoliede machine. En dat is alleen maar mooi voor het jaar rond uh, toerisme bijvoorbeeld. Nou, in ieder geval, uh, in oktober is het natuurlijk Zandvoort Coast Wild. Met hele leuke activiteiten. Waaronder komende, komende week, ik moet hem er even snel bijpakken. Ik had hem klaargezet. Maar ik was hem even vergeten. Uh, maar in ieder geval Julius Jaspers komt naar Zandvoort. En dat uh, doet hij bij het bedrijf Curious. En Curious is uh, waar de vroegere camping de branding uh, zat. En dat is een heel leuk uh, evenement. Want je kan gewoon met hem wild gaan bereiden. En wanneer dat is? Dat is namelijk op... Um, in ieder geval in de hele maand oktober is er activiteiten te doen voor Zandvoort Coast Wild. Maar 24 oktober komt Julius uh, Jaspers naar, naar Zandvoort. En uh, wil je nou meedoen aan dit, deze leuke activiteit? Stuur dan een uh, e-mailtje of via de website van ZandvoortCoastWild.nl of Zandvoort Marketing. En daar kan je terecht. Dat is in ieder geval een leuke activiteit uit een greep in ieder geval uit van al die andere leuke activiteiten. En op zandvoortmarketing.nl kan je daar het hele schema van zien. Op, um, ja, op 20 oktober een lifestyle en cadeaumarkt. Dat is morgen op het, uh, op het Barthuisplein. Ik hoop dat het uh, mooi weer blijft uh, ja, ja. op die dag. Ja. Maar in ieder geval van 10 tot 5 is daar een, een, ja, een lifestyle en cadeaumarkt. 20 oktober morgen ook op circuitpark Zandvoort. Bimmerworld. Bimmerworld ja. Wat is dat Jaap? Dat, um, ja, dat, dat, ik weet ook niet precies. Volgens mij is dat iets met BMW's. Oké. Okay. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar uh, iets zegt mij dat Bimmerworld... Je, je ziet ook eigenlijk in de letters dat er uh, met, uh, met emmetjes en een w staat. Dus ik denk dat het, uh, dat het iets met uh, het Duitse automerk uit... ja Dat, dat daar een, ja. Uh, mensen met, uh, met allemaal die iets met dat uh, merk hebben, dat die daar naartoe komen. Ja, nou leuk toch dat het uh, ook wordt georganiseerd. Hey, 20 oktober morgen ook is er classic concert ja. met, uh, met, een hele leuke, met een hele leuke Piano Recital. Ja. Ja, Vivienne Cheng gaat daar spelen, de aanvang is drie uur. Um, zal ik nog even verder, uh, verder afmaken. Uh, Want dan, uh, dan hebben we dat ook uh, gehad. Een sport in stuif. Samenwerking spelen en groep spelen. Die, uh, die vindt ook plaats. Uh, komende week is dat een, een bijeenkomst. Waar uh, sportverenigingen het een en ander kunnen, uh, ja, kunnen we, uh, uh, hun kennis op kunnen doen. Op het gebied van dit verhaal. Uh, ja, sportservice mooi. Uh, Zandvoort uh, organiseert dat. Eigenlijk heet het. Sportservers sportservice Heemstede Zandvoort, want dat is de, de volledige benaming, uh, is in de sporthal uh, van 1 tot en met 3 uur. Dus 1 tot en met uh, 3 uur smiddags. En als laatste... Das... Nee, nog niet helemaal als nee? Ik heb er nog twee. Oh, je hebt er nog twee. Ja, ja. Uh, de wapenzangers uh, die, uh, die uh, die, die geven ook nog, uh, nog een showtje op 29 oktober. En dat uh, doen ze in uh, het Wapen van Zandvoort. Uh, aanvang is half acht. Dat is... 29 oktober, dat is over twee weken. Maar goed, maar dat maakt niet uit. We hebben ja. het nu alvast uh, gezegd. Zeker weten. Ik heb ook nog een klein stukje november, want dat zijn wel twee dingetjes die ik heel graag uh, wil benoemen. Huh? Dat is 8 en 9 november, dan uh, is de kringloopwinkel open van Clown Didi. De afscheid, uh, het afscheidsshow van uh, Clown Didi met al zijn vrienden zal plaatsvinden op uh, 8 en 9 november. Huh? En uh, er zijn nog steeds kaartjes, maar 8 november is uitverkocht. Dus uh, kaartjes zijn te koop bij Theater de Krocht. Nee. En of bij Loes de Kassapoes op 06-533-1065. 8, 4. Ik zit nu al de voorstellingen te maken... wie Loes de Gassapuzzi is. Maar goed, dat, ja, dat is Loes Hussé natuurlijk. <laughs> ja, dat dat en dan tenslotte... Uh, 22 november is er weer kinderdisco in, uh, in de Pluspunt. Uh, kaartjes zijn 3 euro. En dat, gaat, um, dat wordt een hele leuke middag ja. of avond voor de kinderen. Want Sinterklaas komt op bezoek met zijn danspieten. Ja. En kaartjes zijn vanaf 1 november te koop bij Pluspunt. Oké, okay. nou dat uh, is even wat uh, de komende tijd uh, allemaal... Uh, Heel hè? He? Ja, nou dat is best wel wat uh, in uh, deze, deze week en komende week kunnen. Want we hebben al een doorkijkje gegeven naar volgende week. Want ook daar uh, vindt het een en ander uh, plaats. Weet een dance classic en een wat lange uitvoering. Maar dat, uh, daar malen wij niet om hier bij Standwoord op zaterdag. Hoewel, hij is ook een beetje kom-commercieel hoor. Een kom commerciële dance classic dan maar. Uh, Alicia en Baby Talk.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 slithering in on its belly taking a sagging sandcastle down a weathered flag is stroking the air and waves farewell to the day that's done the summer takes another breath for the sunken sun will rise a far Bell tower chimes when night falls on the town Right before the light dies, the night falls on the town Dat was uh, Ruud Rauling met uh, Nightfalls on the Town. Ik heb gewoon nu twee voorken in en dan uh, zie ik wel uh, welke het is. Volgens mij gaat er uh, van alles en nog wat goed. Uh, denk ik uh, dat wij nu uh, gaan uh, schakelen naar het uh, terrein van de SV Zandvoort. Waar Purmerstein tegen uh, de SV Zandvoort speelt. Ik zeg het weer, weer heel krom. Joop van Nes, goedemiddag. Joop! Nou... Hij nee, is er niet. Joop, is er, ik bel hem ondertussen even snel. Uh, uh, ja, nou ja, goed. Uh, wacht maar even. Dat gaan we... Dat gaan we oh, kijk. Huppatee. Uh, Joop van S uh, met uh, de SV Zandwoord tegen Purmerstein. Joop, goedemiddag. Nee, nog niet. Uh, dit, is, dit is echt uh, ramzalig. Uh, dit is eventjes uh, gewoon uh, zweten zoals we altijd uh, moeten doen. Ja, want ik... ik, ik, ik, ik, ik het is... Er gebeurt van alles. Nou, ze we weer kijken. vlat. Nog een keer. Nee, nee. Nog niet. Jongens, jongens, jongens, jongens. Waarom werkt het nou niet? Het, uh, het, uh, nou ja, goed. Weet je, ik ga eerst eens even wat anders doen. Want anders Doe dan, dan, dan gaan uh, blijf we ik. Uh, ja, je want uh, dit, is, dit is een drama. Want uh, ik, ik, ik, zie twee, uh, ik zie alle twee uh, de lijntjes. Zie ik, uh, welke moet ik dan hebben? Ja, dan, uh, dan, dan is het uh, voor mij echt uh, abracadabra. Dus. Uh, en dan is het uh, radio zoals niet dat uh, radio bedoeld is. Maar goed, daar komen we straks wel even uit. Eerst even een stukje uh, weer muziek uh, doen. Want anders dan, uh, hebben we... Madonna met uh, Gambler. Het blijft gok natuurlijk met uh, welke lijn het dan net was, maar ja, het uh, is voor mij ook weer even een helemaal winnen. Dus dan zie ik weer allerlei uh, de hele feestverlichting op uh, deze tafel aangaan. Maar geen Joop Nest, maar die is er dus nu wel als het goed is. Bij de wedstrijd SV Zandvoort. Ja, je bent er in. Ik hoor je live en duidelijk, Joop. Dat is een goede zaak. Dat hoorden jullie net wel. Heel veel en duidelijk ook. Maar jullie hoorden mij blijkbaar niet. Nee, Dan gaat alles van alles en nog wat. Ik zeg net, de feestverlichting begon. Ja, maar de feestverlichting begon te branden. Dus vandaar. Maar jij zit bij de wedstrijd SV Zandvoort purmerstein Kun je er iets positiefs over vertellen? Eh, uh, meteen misschien. Uh, in ieder geval een wedstrijd om het Echie. Want zijn uh, heeft vorige week... door het verlies van Zandvoort... De, de, de koppositie overgenomen. En er staat één punt voor op Zandvoort. zonder dat zelf op de derde plaats staat. Dus het is echt een wedstrijd om het Echie. Zandvoort kan uh, die uh, uh, kopplaats weer innemen. Ja, het ligt er ook natuurlijk aan wat, uh, wat nummer twee doet. Maar in ieder geval kan Zandvoort goede zagen doen als ze hier winnen. En voorlopig staan ze voor. Um, Al vroeg in de... Nou, nou, het valt van mij uh, kwartier de eerste helft uh, een snelle goal van Zandvoort. Mooie goal voor Robert van Dijk, over de keeper heen gekopt. Uh, nog geen twee minuten later was het 1-1, maar vlak voor rust, 43e minuut, kon Jesse daar aan met een prachtig schot de keeper van Purmerstein uh, van En dat is Tim Elmer, kon hij uh, beschaligen. En dus ging Zandvoort met 2-1 de rust in. En dat is er nu nog steeds. Er zijn twee, drie grote kansen voor Zandvoort geweest. Uh, helaas verkwanseld, maar het is niet anders. Zandvoort dat uh, zonder trainer dat uh, uh, uh, zeggen uh, is, want die kreeg die vorige wedstrijd een rode kaart en uh, dan mag hij zich één wedstrijd volledig absoluut niet met de, met de coaching bezighouden. En daar gaat Zandvoort en dat is een hele grote kans voor Jesse Daan, maar hij keeper er komt goed uit en die, hij schiet tegen de keeper op, die pakt hem meteen, dus die kans is voorbij, helaas. <coughs> We spelen nu, even kijken. Oh, er staat 12. Dat is we verkeerd gedaan. Het spelen nu in de 57e minuut. En Zand is nog steeds 2-1 voor Zandvoort. Dus uh, laat ze uh, eventjes de duimels gekruist houden. Dat Zandvoort deze wedstrijd kan winnen. Dat doen ze goede zaken. Graag gedaan straks. Ja, goed. Oké, okay, dat was uh, Joop uh, van Es. Uh, ook uh, even dank daarvoor. Want uh, straks gaan we natuurlijk uh, nog even met hem verder praten. Dat is uh, gewoon even de telefoon die nog uh, een paar keer over gaat. Maar goed, uh, die hebben we ook even de nek omgedraaid. Uh, Roy, dan... Ja. Uh, ja, hij wordt uh, in één keer wakker. Dan, uh, dan is er ook nog uh, iets wat, uh, wat, uh, wat ik nog uh, kan vertellen over uh, dit. Uh, ik ben een beetje een vervente luisteraar van uh, de NPO Radio 2. Wat ja. was nou eens een keer het uh, geval? Uh, Ruud Wild, die werd op een gegeven moment vervangen... door uh, Frank van den Hof en uh, Wouter van der Goes. Een ex-ZFM Zandvoort. Ja, ik uh, heb een laatst ontmoet. Nou, nou, uh, ja, hij is uh, gewoon, ook, uh, gewoon hier gedraaid uh, ja. bij, uh, bij, uh, bij ZFM Zandvoort. En op een gegeven moment uh, toen uh, zei... Wouter van de Goes, als er nu nog iemand iets vertelt wat heel vervelend is over het liedje van Timo Martin... Dan gaan we hem achter elkaar blijven draaien. Nou, dat, hebben ze dus, uh, dat was er ook inderdaad iemand die reageerde nogal heel erg gepislink over van het is een rot liedje. Nou, uh, die heeft dat geweten, want uh, het liedje kwam vervolgens 14 keer voorbij. Nou, als er iemand uh, kritiek heeft op dit liedje... Ik niet in ieder geval. Uh, dan uh, dan uh, weten ik niet, jullie het, luisteraars. Nee, ik, ik, ik dus niet. Bel 023 5730393. Nee. Zullen we maar, draaien, Ja, ja lijkt me goed. Uh, Tino Martin met Zij weten. het.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 nog eens een keer bij de vrienden van Zandvoort live willen hebben, dan denk ik dat we heel diep in het buitenl moeten gaan tasten. Tino Martin, want als hij de Ziggo Dome uitverkocht kan krijgen, dan, dan lukt dat meestal wel. En even een bizar nummer, want we hebben maar weinig tijd. Die duurt ook ongeveer twee minuten. Dus dat gaan we duidelijk wel hebben en halen. Tot aan het nieuws van vier uur. Ubering, winnaars van de grote prijs van Nederland. You But I just wanna stay young. You say you wanna get over me, and I want.